Het weer. Morgen opnieuw een zonnige dag. Temperatuur tussen 11 graden op de Wadden en 18 in Limburg. Zondag iets warmer. Dit was het... Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, TV. radio en internet. ZFM. Met nu. het. We are coming to you. We are coming to you. We are coming to you. In stereo. feel that ...maar één ding betekenen... ...Zie het in de house... ...de klok van 9 uur gepasseerd... ...en we trappen af met deze heerlijke nieuwe plaats... ...van de Mighty Fools... ...World Tour... ...en World Tour... ...dat ga je vanavond zeker krijgen... ...want drie uur lang zie je het... ...betekent een wereld van alle muziek... ...en ja, wat hebben wij vanavond allemaal in de uitzing... ...nou, dat zal ik je eventjes... Uh, hardvijn fijn gaan vertellen... ...we gaan eventjes een nieuwtje over... ...Bloomingdale wandelen... ...die hele leuke strandhend... ...op Bloemendaalse strand... Er komt een leuk feestje... Meer daar straks over... Natuurlijk... Gaan we ook eventjes kijken naar... Be Beach Club Fuel... Oftewel het oude BLM 9... Dan hebben we natuurlijk onze Tweets en Beats... Alle hete tweets op een rijtje... In de wereld die DJ heet... En rond die klok van 10 voor 10... De It Party Kite... Het kan gewoon vanavond niet op... Alle hete feestjes op een rijtje... En ik kan je beloven... Dat zijn er nogal wat... Vanavond zijn er heel veel leuke feestjes... Zaterdag iets minder, maar de zondag, oeh. En dicht bij huis, kan ik je ook vertellen. Hou hem dus hier natuurlijk. En ja, onze mailbox, hij staat ook gewoon wagenwijd open. See it at CFMZandvoort.nl. Vooral jouw hete nieuwtjes. Of gewoon verzoekjes. Het, het kan allemaal niet op. Gooi het er gewoon op. Dus nog een keer: see it at CFMZandvoort.nl. En dan komt hij gewoon hier bij onze studio binnen. Ik weet haal ik hem er straks gewoon tussenuit. Zoals gezegd, hele lekkere muziek vanavond. Deze plaat ook. Nouveau Jurgen. Oftewel, late back luke. Just Dat is de titel. En hey, je hoort hem hier 106.9, 104.5. Tot 12 uur. Hater beat. best wel bekend om, om het eh, keihard te knallen. Luister maar naar Turbulence. Dennis, zou ik je eventjes een nieuwtje vertellen? Nou, straks! In mijn zit! Exclusief! De Turbulence Remix! Oh, van wie? Dat houden we nog in het midden. Okay. Er zijn drie remixes uitgekomen. Of, wat zeg ik? Uitgekomen? Dat mag ik helemaal nog niet zeggen. Ze komen uit! D dit was de mailing En ja... Je het dus exclusief hier bij jou, zie je het op CFM Zandvoort. We hebben de Sydney Samson uh, remix. Ik pak, ik pak hem gewoon eventjes uh, bij. We hebben de Sandro Silva remix en de C6 remix. Oké. Okay. Ze beuken. Oké. Okay. Ja. Jij, jij dacht dat de gewone track Turbulence al vet was. Uitgekomen op het label Mixmash. Maar als je deze hoort, je een, oh. een, je een stapje verder. Ja, mijn favoriet is uh, toch wel uh, de c 6 remix en navolgend de Sandro Silva remix. Maar welke jullie beter gaan vinden? Laat het me gewoon rustig weten, wat onze mailbox, hij staat open. See it at cfmzandvoort.nl En ja, ik krijg hier gelijk een mailtje al binnen van Marjolein. En Marjolein die zegt, hé, hey, van die uh, Nouveau Jorikan, word ik zo lekker vrolijk. Zo'n uh, zonnetje erbij, rozeetje erbij. Nou, helemaal leuk. Maar daar zijn we ook voor, hè. Daar met, zijn we ook helemaal het voor. Om vrolijk te maken. Dacht het wel. Smilend, maar ja, zo maar Maar zoals beloofd, Dennis, kiss at Bloomingdale. En ja, jij houdt er altijd wel van uh, om uh, als eerste op de hoogte te zijn. Want er zijn early bird tickets en die kosten slechts 7,50 euro. Oh, dat is, uh, dat is niks hè. Dat valt wel weer mee, dacht ik zo. Voor zo'n feest is dat Weer of geen weer, Kiss is nu al klaargezoomd om jouw zomers in de watten te leggen aan het Bloemendaalse strand. Voor de vroege beslissers. Onder ons zijn er vanaf donderdag 7 april, dus dat was de afgelopen donderdag... ...kosten met dinsdag 12 april op www.kissmusic.nl een beperkt aantal early bird tickets verkrijgbaar. Dit zijn er slechts 250 stuks en ze kosten ook maar 7,5 euro. Ja, zorg dus dat je er heel snel bij bent. Het liefst nu nog, ga gewoon. Want ja, tijdens de voorgaande early bird actie waren deze binnen 4 dagen compleet uitverkocht... Dus wacht niet te lang met bestellen. Dat zeggen we net, Dennis. En voor de late beslissers zijn er natuurlijk ook gewoon reguliere tickets beschikbaar. Die kost maar die dubbele. kosten gelijk 15 euro. Dat is het dubbele. En ja, wat houdt Kiss nou eigenlijk in? Nou, Kiss is keep it sexy and sophisticated. Dat is een moeilijke woord. Hè? Ja, ongelooflijk woord. En dat op de vrijdagavond. klas heeft een nieuw niveau bereikt. En chic wordt nieuw leven ingeblazen. Deze sierlijke Kiss uh, blijkt onuitwisbaar. Zij die met maar torenhoog hakken het even weer trotseert. En geheel in stijl haar knolroze gestifte lippen tuiten op het juiste moment. Zij die de mannen naar meer doet smaken. Zij, die te zen. Tot eigen domein bestempeld en met haar classy girl crew de avond domineert. Oftewel, dit is Kis. En ja, dan zeg je nou ja, dan weten we. Er komen mooie vrouwen. Wat willen we dan nog meer? Een leuke line-up. Nou, ik zal je eventjes een, uh, een kleine line-up uh, geven. Lucie Ford, Cray Salto, Shermanology, Brothers in the Boot. Waren dat er genoeg, Dennis? Ja. Nou, we hebben als ook rest, nog, als ik de rest van de namen zie, die zeggen me helemaal niks. Gennaro en Villa, nou, die heeft de nodige remix al gemaakt. Uh. En dan hebben we Rico, Passies en Zaldi MC. Nou, die, ik moet zeggen, die Brothers in the Boots zie ik steeds veel meer uh, op de posters uh, komen op feesten en zo. Die zie ik steeds meer uh, de, de tussen glippen. Ja. Hey, maar dan nog eventjes voor uh, het belangrijkste. Want ja, je zit nu natuurlijk al met je agenda op je schoot. Op zondag 1 mei is het feest. Oké. Okay. Dus wil je tickets? www.kissmusic.nl. En ja, mocht je net te laat zijn. Ja, het kan gebeuren. Je kunt wel eens uh, dat hebben. Dan kun je naar uh, C-tickets. Meer heb ik niet voor je, Dennis. Ja, Meer eenvoudig. Uh, maar ik zie, ik zie jou al druk op je laptop hier uh, gaan surfen. Jij bent al aan het bestellen de kaarten. Ja, ja. Nou, helemaal leuk. Hé, hey, wat ook helemaal leuk is, is deze track. De nieuwe track van René Ames. It's like this. Heb je hem al gehoord, Dennis? Uh, volgens mij wel. Volgens jou wel. Hij. Ja, ik heb hem gehoord, volgens mij. Hij is uitgekomen op Spinning Records. Like that, yeah. It's like, like this. So ik zeg het toch. It's like that. Yeah. Tot 12 uur. So get up, get up, get up. Die lekkere cruise. Die lekkere beat. Op het antwoord, grootste dansvloer. Hij is geopend. It's like that! Straks na dat klokje van 10 uur! Onze enige echte, Dion Sydney. Ja ja! Een uur lang nonstop in de mix! En als dat dan nog niet niks is! Vanaf wel 11 uur! DJ JK! Een uur lang solo! Hou me hier! Nu is it like that! Dennis? Heel diep. Heel diep. Ja, maar dat kan ook best wel uh, ontzettend lekker zijn. Deze ah. track. René Ames It's Like That. Ik denk dat hij het in een... Uh, ja... Gewoon in een uh, gave zet, uh, Dat hij top best wel uh, vet is hoor. Ja, op het strand zeker. Op het strand... Uh... Dan uh, rokt hij de tent uit uh, Zo'n housequake uh, sfeertje Ja, nou, René Ames is uh, goed bezig uh, Qua plaat, on onze Rotterdamse held ja, ja, je ziet vaak re Veel remixes van hem Ja, en uh, er was ook weer uh, Hoe heet het nou? Waarmee hij uh, toch met uh, Was doorgebroken, samen met zijn buddy uh, Bucky Beggevich nee, Ja, daar werkt hij heel veel mee Nee, oh, oh wat, wat is dat slecht? Peter Gelderblom ja, hij heeft toch uh, Waiting for samen met René MS uh, gedaan? Ik dacht dat hij dat alleen had gedaan. Peter Gelderblom? Ja, hij had hem alleen gemaakt, hoor. Had hem alleen. Oké, okay, nou ik. René MS dacht... heeft hem geremixt volgens mij. Nee, dat was, uh, nee, was niet Waiting for. Het was, uh... was een andere trek van ja. de Red of Chili Peppers. Kamp, die... Nee, het was uh, ook van, met Peter Gelderblom, maar een heel andere plaat. En het was ook. Het was ook niet Lost, het was nog een plaat. Het was, het was nog een derde single wat nog een hit was, maar daar kon ik even niet op komen. We gaan het eventjes gewoon uitzoeken. Ja, dat van ons te goed. Even kijken. Maar even die brug naar Peter Gelderblom. Ja. Waiting For, daar zijn de 2011 remixen van. Klopt, die heb ik, ik heb die heb ik binnengekregen. Die heb je ook als promo-mailing binnengekregen. Nou, helemaal tof. Zitten ze vanavond in je zit of gaan we ze nee, gewoon nee, het eerste ik, uur draaien? Ik moet, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze alle drie beluisterd, maar het heeft mij niet echt weggeblazen. Ik, nee. ik, blij, ik blijf het origineel uit 2007 het leukste vinden. Nou, ik heb hier zo de Twice Nice remix. Uh, dan hadden we ook de Tim Royko remix. Uh, dan hadden we nog de Manuel de la Mare remix. Nou. En de Bastiaan van S.H.I.E.L.D. Remix, ja, noem dat maar geen namen. Ja, de namen zijn, zijn grote namen, maar de remixes pakken mij echt niet, dat moet ik echt heel eerlijk zeggen. Oké, okay, nou ja, dat, dat kan natuurlijk Dennis, maar ik denk dat hij het eerste uur nog wel voorbij gaat komen, ja, die uh, Ja, het, ik durf wel te wedden. hij zal altijd wel aanslaan, want ja, Red Hot Chili Peppers zit erin, Nou, uh, dan is het sowieso gegarandeerd te klapper. Ja. En Dennis, de luisteraars, die, die hebben natuurlijk een uh, hele grote uh, invloed hier op het programma. Dus onze mailbox, draaien we hem, of draaien we hem niet. En zo ja, welke remix? Zie je het uit cfmzandvoort.nl En ja, je hoort het zo vanzelf wel voorbij komen als het hem wordt. Nu eerst aan een nieuwtje over uh, Beach Club Fuel, oftewel het vroeger BLM 9. Want daar is een feestje, Carnival. Met het aanbreken van de lente, mogen de winterjassen weer naar zolder. De tijd van binnen zitten is achter de rug en de zon longt. Met zijn steeds warmere stralen, iedereen naar buiten. Ook oh, carnaval, want dat strijkt er neer op zondag 17 april. Met de complete circuscaravan uh, op Bloemendaal in de vonkelnieuwe bischclub. Ik heb hem zelf nog niet gezien Dennis, ben jij er al geweest? Nee, nee, ik, uh, ik ben eerlijk gezegd uh, heb ik nog niet uh, de kans gekregen om te kijken. Ik, heb, uh, ik ben wel heel erg benieuwd. Ik heb van een uh, horen en zeggen in de DJ zien. Ik gehoord dat het ontzettend mooie die, uh, club is geworden. Ja, ja strandtids, club. Het is een combinatie eigenlijk van de beide. En ja, voor deze eerste editie van Carnaval Heat voegen twee lege, uh, legenden zich bij de groep. Neem de eerste, DJ Dimitri, de godvader van de Nederlandse scene. Ja, maar hij stond niet alleen aan de wieg. Dimitri heeft house de fles gegeven, haar luiers verschoond en haar helpen opvoeden tot de high tech soul die we nu kennen. De tweede artiest die op de, die op de 17e een muzikaal verhaal kon vertellen is Lauhuis. Hij draait weliswaar nog niet zo lang mee als Dimitri, maar toch is de naam Lauhuis even zo onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse house-scene. heeft hij zijn sporen als producent met platen als Casamans en Moonshine ruimschoots verdiend. Ja, Carnival Residents, Lapo, Radio Sus, Jap en Jordi uh, en Spekker zorgen voor de ondersteuning van de twee le legendes. En waarbij de heren van Spekker zullen zorgen dat de avond op een carnivaleske en dus knallende manier wordt afgesloten. Ja, een nieuw feest brengt vanzelfsprekend uh, ongekende mogelijkheden met zich mee. En mogelijkheden voor tot nu toe... Ongekende gekkigheid, gezelligheid en ander genot. Ik zou niet raar opkijken als je ineens echt zo'n zo zo drumband krijgt en zo. En dat soort, dat soort shit. Echt die carnavalbands en zo. Weet je, de keiharde uh, plate Alive van de uh, Duo uh, idee. Nou ja, ik zeg, gewoon heen gaan. Kaarten zijn te kopen via PayLogic. Ik heb helaas uh, nog niet uh, gezien wat ze kosten. Maar dat maakt niet uit. Van 4 uur tot... 12 uur s'nachts. Je voetjes in het zand of gewoon op het terras, het kan allemaal. En ja, dit was een nieuwtje, Dennis over naar een lekkere muziek. En wat dacht je van deze? Heb oh. je trek geen spaghetti Dennis? Altijd, altijd. Dan heb ik deze trek voor je Oliver Oliver, Giamotto. Spaghetti. Wel in de hè? Super Supersky. Ook oh, goed. Ook oh, top. De laatste kaarten Daydream nu ook via Facebook. Vanaf vandaag kun je direct je tickets voor Daydream Festival kopen via Facebook. De exclusieve ticketpartner van Party Events, Timoco, verkoopt nu de laatste kaarten voor het succesvolle Daydream Festival. Deze zal op 16 april plaatsvinden in het Belgische Mol aan het Schitterende Zilvermeer. Ga nu naar facebook.com/daydream Festival om vriend te worden van Daydream. En zorgt dat je erbij bent. Ja, welke droom uh, kan jij beleven? In totaal kun je nu op 10 uh, verschillende areas in de droom beleven met meer dan 100 artiesten. Van de main stage met onder meer Ferry Korsten, Mason en Marcel Woods. Tot area's gehoord door Hard Nature, Bonsai vs. Essentials, Dirty House en Reboot. Naast het muzikale aanbod schuilt de kracht van het festival in de totaalbeleving. Dit is de unieke combinatie van muziek, service en aankleding. Tevens is het evenement in 2010 genomineerd geweest voor de European Festival Awards in de categorie Best Nieuw Festival. Daydream was het enige genomineerde dancefestival Festival uit de Benelux. Ja, de kaarten zijn dus vanaf nu te koop. Kort nieuwtje. Ja, ja het is een kort nieuwtje, maar ja. kort maar krachtig. Het is al. Zaterdag 16 april. Marcel Woods, dat, uh, dat belooft wat hoor. Ik heb van Joey gehoord dat hij heel goed kan draaien. Oké. Okay. Maar ik vind hem ook, uh, zijn producties vind ik gewoon allemaal top. Nou, dat is mooi dat jij het top vindt. Hé, hey, zometeen gaan we eens even kijken of er nog wat uh, tops, <tops> toppers te beleven valt op de Twitter. Ja. Yeah. Om het zomaar even hier te houden. Hé, hey, en ja, onze mailbox, hij staat open. Zie het, het CFM Zandvoort. En ik zie hier een mailtje verschijnen van Richard. En Richard die is op dit moment bij het openingfeest van Woodstock. En hij zegt, ik zijn weer helemaal uit mijn platen gaan. Op de beach van Tetaro. Oh. Hij is Tetero die is daar aan het draaien. Oké. Okay. En Dennis, er zit vanavond in de partykite ook een heel leuk feestje. Ook bij uh, deze welbekende strand hein, Woodstock. Okay. in Woodstock. Oké. En die line-up. Oeh die zo van te smullen. Natuurlijk staat onze mailbox ook voor producers open. En ja, onze vriend van de show, Juri Donats, die wist ons ook te vinden. Op zijn label komt deze plaat uit Marco G. Crave. Jordmier. meer. Op jouw CFM hem zijn antwoord. Nou, alsjeblieft weer even op die stoel zitten. Kom van die tafel ja. af. Sorry, wat sorry. een plaat. Wat een beuker van een plaat. Marco G. En crave in een Nino Fish en Mark Magnet remix. En ja, Dennis. Echt zo'n vrolijke plaat. Hier word je vrolijk van. Huppel, uh, huppel. Maar... Ik, ik zat net even van tevoren te kijken welke plaat we gaan draaien. Maar die Jury Donuts remix, hij is lekker. De Eend remix, hij is lekker. Kortom, deze ga je veel vaker horen dan wel in een set. Van mij dan wel in een set van Dion Sydney, dan wel het hierzuur. Kortom, hou hem hier als je hem leuk vindt. En ja, als je het leuk vindt, Dennis, we gaan even twitteren. Heb je hem erbij gepakt? Ja, ja, ik heb hem nu bij me. Ja, en uh, Frankie Rizardo om af te trappen, die, die retweet. Een tweet van Lente Kriebels. Want de volledige leider van Zomerkriebels Festival 2011. Met onder andere Frankie Rizardo. Is exclusief te vinden op facebook.com/slash Of Die punt mag je weglaten. En ja, uh, Armin van Buren. Die tweet ready to go live. With a state of trends. Op radio 58 Over 30 minuten. Maar je mag hem ook gewoon lekker hier houden. Want dan hoor je zometeen ons enige echte Dion Sydney zometeen met een uur lang nonstop in de mix. En Dennis, Piet Tong, hij zit 20 jaar in het vak. En uh, alle DJ's, onder andere Lebek, Luke zie ik al, uh, congratulations zie ik voorbij komen. Ja. Maar Pietong die heeft dus een uh, top 5 uh, of uh, top 6, top 8. Weet ik veel wat hij heeft gemaakt. Ja. Maar er komt toch alweer Star dus voorbij met Music Sounds Better With You. Oh, maar dat is gewoon echt zo'n onvergetelijke uh, plaat gewoon. Op nummer 5 staat hij van Pitong En op de nummer 6 staat Show Me Love van Robin S. Ook een gouden oude klassieker. Ja, dat is allemaal mooi. En Around The World, Daft Punk op nummer 7 kan eigenlijk hoger verwachten. Het zijn allemaal van die uh, onvergetelijke platen. Ja, Smack My Bitch Up, Prodigy... En een uh, Un Unfinished Sympathie van Massive Attack vind ik eigenlijk dan minder erin passen in dat rijtje. Ja, maar de, uh, elektronische muziek denk ik eerder gewoon. Ja, Piano van Eric Pritsen uh, die is wel voorbij uh, gekomen. Ja, nummer tien. Op nummer 10. Op nummer 10, ja. En ik denk dat uh, verder Lekraal speakers heeft gekocht, want de sick individuals die vragen aan verder. Ik heb ze net gezien. Je hebt ze net gezien? Wat zijn het voor speakers, Dennis? Uh, dat, dat, kon, dat was nou net even onduidelijk, maar het was wel echt een uh, hele behoorlijke... Uh, zo. Was, Leuk uh, te doen. Het <laughs> was, was niet niks. Nee, oké. Okay. Ik zie hier Tristan Garner. The Swedish House Mafia One in de Tristan Garner featuring Seat Beat Mode Rocker Tool. Ik weet niet of het... Uh, of het een... Uh, een sample pack is, of dat hij er een uh, ja, soort booty van heeft gemaakt. Dat weet ik ook niet. Ik heb hem nog niet uh, voorbij zien komen. Ik ga het, uh, je hoort het volgende week van. Oké, okay, Alessar Albrecht, die is vanavond een avondje uit met vele vrienden. En hij zegt, ja, het duurt zo lang, of het is zo lang geleden eigenlijk. No DJing, no club, just food and drink. Ja, dat mag er ook af en toe uh, zijn. Hebben we nog meer uh, leuk uh, uh, voorbij uh, zien komen. Uh, DJ... Want DJ Ria die is bijvoorbeeld vanavond jarig. Die, die heeft zijn uh, birthday bash. En hij zegt, ja, ik ben op dit moment het Kerkplein. Doe een soundcheck met uh, DJ Jiva en DJ Biggie. Oké. Okay. <laughs> en geloof me. Ik denk dat het feestje zo meteen in de party guys voorbij komt. Ja. Niet doorvertellen. hè? nee. De, uh, DJ Chucky Pitstop in Kopenhagen Hij is er helemaal klaar voor in Karlstad, Zweden Ik heb, uh, heb gehoord Zo te horen is het uitverkocht Oeh En de Sander Kleineberg Van uh, achter de DJ uh, boot in Shanghai Big love to Pitong For his 20 years of contribution to thing This thing we call house music Nou ja, dat zei ik al Python wordt overal door iedereen uh, ja, helemaal uh, gefeliciteerd. Namens ons natuurlijk ook. Hij is een beetje... de. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. <laughs> <laughs> maar hij is ook een beetje... Ja, een be als er iets nieuws uitgebracht wordt... Hij is altijd even de eerste die uh, het airplay geeft. Ja, als het maar leuk is. Ja. Dat is vooral uh, de voornaamste. Maar dat doen wij hier ook. Nou ja. En Benid Rodriguez is twee alweer twee weken terug uit Miami... Maar hij heeft nog steeds een beetje last van een uh, behoorlijke jetlag. Is dat normaal? Vraagt hij zich af. Ja. Twee weken later. Ja, ik zou gewoon even naar de dokter gaan, Dennis. Ja, ja. <laughs> ik zou toch even... Gewoon even doen. Even een check-up. <laughs> Waarom? Sander van Doorn. Uh, next stop Las Vegas Dusk till Doorn. Kick-off. Met Marquis LV vannacht. Oké, okay. En uh, DJ Chucky die doet een pitstop in Kopenhagen uh, I'm so ready for Karlstad in Sweden het, Die uh, noemde ik net op Oh ja, ik loop, <laughs> wat, ik loop wat achter Marco V Komende zondag staat hij trouwens een Bloemendaal Oh, gaaf Marco V, is, uh, ze gaat voorbereiden voor de Gatecrasher in Moskou. Twee uur voordat het gaat beginnen Gatecrasher Ja, in uh, Moskou. Dat klinkt leuk ja, Zullen we nog eentje als uh, laatste afsluiten doen? Ja. Een, le een leuke. Uh. Chris Lake, tuned in to Pitong in Seattle. It's rocking over here too, and I just had breakfast. Dancing in my towel. We willen niet weten, als het nou een leuke dame was geweest, dan hadden we wel uh, de Twitpicks willen zien. Tot zover! Tweets en beats van deze week, zometeen! Hij zit er echt aan te komen. Die hele dikke, vette partyguide. Zans voor grootste dansvloer is weer geopend met Kesha. We are what we are. Van deze plaat, Dennis. Hij blijft vet, hè? Ja, het is echt een uh, beuker. Echt een beuker die je, die je er zeker in moet uh, laten. En Dennis, ik ga naar de klok. Pak een beet, 10 voor 10, zullen we gaan doen. Party guide. Party we zijn zo, uh, zo deze keer een keertje eerder dan uh, 10 voor 10. Ja, mag toch ook een keertje? Mag toch ook een keertje, zeker weer uh, airplay. <laughs> Dennis, wat hebben wij? Vanavond voor feestjes in de City uh, Om te beginnen in uh, Club Air vanavond uh, met format van 11 tot 5. Uh, ik zie hier twee areas, line-up. Slam Live uit de UK, Secret Cinema, Juan Sanchez en Kevin Arneman. En in, uh, in Air 2, zaal 2, hosted by Slapfuck, Onno Splinter, back-to-back -back met Anil Arras. En Randy Delmore back-to-back -back met Samuel Diep en de entree is 15 euro. Exclusief fee en kaarten zijn via Pay Logic te koop. En dan gaan we door naar het volgende feestje Hype. vanavond Hype. Featuring Red Planet in de Jimmy Who in Amsterdam. De prijs is 12 euro, muziekstijl Eclectic, duurt van 11 tot 4 met de line-up Jasia, Jury Alexander en MCVI. En dan gaan we vanavond, ja, het is al in volle gang. Die kon je niet negeren. Ik kon hem niet negeren, nee. Woodstock, de openingsparty 2011. Het is om 4 uur al begonnen en het duurt tot 1 uur vanavond. Misschien kun je nog naar binnen sneaken, ik weet het niet. Kaarten aan de deur waren 13 euro. Ja. En ja, de line-up: Steve, Johan, Tino, Tetro, Sven en Freddy Spoel. Maar niet getreurd. In de boek. Zometeen komt er nog. Een heel graaf In de Woodstock Woodstock Straat Strand Ja <laughs> Maar het is uh, makkelijk als je het in de tomtom moet gooien hè? Ja ja ja Want het uh, adres dat klopt dan niet Nee Dan uh, hebben we vanavond uh, nee. uh, Tot slot een paar feestjes Van DJ Reep. We zeiden het al Reep's birthday bash Waar is het Dennis? In, uh, op uh, het Kerkplein in Breda vrijdag de gekste. In, uh, met de line-up Rehab, Hartwell, Quintino, Raffero, Oliver Twist, Bobby Burns, Biggie, Adi van der Zwan, Ferruccio Salvo, MC Einboers en MC Roga. Het zijn eigenlijk al zijn uh, producersmaatjes zijn dat. Nou, die, als dat uh, geen feestje wordt. Het begint om 12 uur en om 4 uur word je uh, misschien de straat opgeschoft met feestmuts en al. Ja. En, en zo leuk toetersen. Zo. En dan gaan we naar de zaterdagavond. Wat is er van zaterdagavond te beleven? Nou, de driejarige uh, verjaardag van uh, Funkadelic in de uh, Arno in Almere. Uh, het is, uh, uh, de dresscode is Funky, muziekstijl House, Latin en Funk. Met de line-up Lucien Ford, Eric E., Andy Savado, McLovin, Enrique, Delivio Riven en Aaron Gill, Michael Mendoza en Dimitri Nikita. Oké, okay, nou voor die Delivio Riven en Aaron Gill zou ik er al heen gaan. Want die wil ik wel een keertje zien draaien. Ik heb dan uh, van Carita La Nina uh, die uh, on top of the world remix gehoord. Nou, hij wordt bij mij thuis helemaal grijs gedraaid. Oké. Okay. De, bu de buren vinden het ook leuk of Ze, ze hebben geen keus Ze hebben, vinden het leuk Waarom denk je dat ik dubbel glas heb ja. <laughs> Door naar het volgende feest Wat uh, nooit in onze partykijt kan uh, ontbreken Framebusters In de Escape Amsterdam natuurlijk Kaarten zijn zoals wekelijks 16 euro exclusief En zijn te koop via Logic. Aan de deur zijn ze ook gewoon 16 euro En ja, onze vriend van de show DJ Raimundo versus Frederica Bas Costa Ronsax en MC Kova En in de Eclectic Deluxe staat Danny. En dan nog eventjes. Dennis, vorige week hadden we DJ Raimundo natuurlijk hier in, in de show. Uh, ja. En hij gaat de plaat uh, remixen. Ja, klopt. Een oude uh, dance classic. Jekke jekke. En wat schetst mijn verbazing. Ik krijg hem afgelopen vrijdag. krijg nou, ik ging jekke jekke 2011 in mijn mailbox. Ja, diezelfde avond toch, hè. Alleen dan niet van DJ Raymondo. Nee, maar die komt nog. Die gaat nog komen. Maar welke ik vanavond wel ga draaien is de DJ Robbie Riviera remix. Die is altijd heel uh, juicy. Uh, Geloof me. Ik heb er een sausje overheen gegoten. Hij is zeker juicy. Je hoort straks in mijn zit. Door met de partykite. Want we gaan zaterdag ook nog naar Saturday. Night Fever! Ja, er staat geen Setter Day Night Z Fever. <laughs> <laughs> ja, nee, Oké okay, nee. Dennis, uh, Setter Gay Night Fever. Ik lees gewoon over de letter heen. Ja. Maar waar is dat? In uh, Club R, de ex-gay-tent. Uh, ja, en wie uh, staat daar? Uh, DJ Mayday, Jerry Black, Zussie. En het is uh, gehost door Diva Mayday. Nou, ik denk niet dat ik daarbij wil zijn. Nou ja, waarom niet? Het kan een heel groot feest zijn. Want er was altijd in een club eten uh, ook altijd. Ja, we hebben House, van, Cl House and Classics. En de leeftijd is vanaf 18 jaar. Wil je meer weten? www.air.nl En de kaarten, ja, 15 eurotjes. Dus dat valt nog wel mee. Dan uh, hebben we dan uh, nog uh, tot slot... Nou. Openingsfeest van de Republiek Bloemendaal. <lacht> Alleen op speciale uitnodigingen ben je er welkom... Ja. Dus wie weet, zie ik jou daar morgen. Dan gaan we door naar de opening van Beach Club Fuel. Dat is aankomende zondag. Van 3 uur middags tot 12 uur s avonds. Dan hebben we een hele leuke line-up. In de Fuel Area staat Roog: Funkerman, Beggy Bagglevich, -beg Groovin' en Jasper Clash. En ja, dan is er ook nog een Area 2. En die wordt gehost door Studio 80: Met Matt Tolfi, Pablo Can, David Labai en Tom Ruig. Kaarten. Heb ik helaas niks over vernomen, maar die zullen zo rond de 15 euro wel zitten, denk ik. Ja, dat is meestal een uh, beetje dat categorie. Wil je meer weten erover? www.beachclubfuel.nl En ja, Dennis, dan is het tijd voor een want wat of wie is daar? Ja, Dirty Dutch president himself, uh, Chucky. Chucky. Chucky. Oeh. Ik hoop dat hij op tijd is, want vorige week las ik in de tweet, hij was net geland en hij ging eerst een of andere noedelsoepje eten. En uh, de andere jongens stonden in de DJ-boete, kom op, uh, eet eens even door. <laughs> ja, het ja, zal waarschijnlijk... Nou, uh, je moet niet draaien op een lege maag hoor, als er iets kut is, is het op een lege maag draaien. Dat dacht ik wel. Dan hebben we nog tot slot. Dus een, ja, sexy, uh, sexy on the beach. Uh, en ja, dat is natuurlijk een beachclub vroeger. Aan de zeeweg nummer 6. Kaarten zijn 10 euro exclusiefie. En ja... In Area 1... Afro Bros... Fata González... Brian Chundro en Santos... Miss Sugarware... Dan Area 2... Carlos Bobossa... Seductive... Paul Kuchet, Chris One, Christian J... En Lino V... Cheesy uh, Pearl... Robert Feelgood... Mixter... Nick Maxla... Ruben Vitalis... MC DJ, MC Prime, MC Chen, MC Juice, Urban. Kortom, het wordt helemaal duh de de, duh de aan elkaar wordt, heb ik het idee. Dh de, dh de Maakt niet dh. uit. Ik denk dat ik naar Chucky ga dit weekend. Oké. Okay. Dat is toch, uh, dat klinkt leuk. Nou, zullen we dan nog een laatste feestje doen? Mm, ja, we nou, doen nog voor, gewoon. Vooruit. Vooruit. Het openingsfeest van Woods of Part 2. En dat is de opening Sunday with the Fire. Vanaf drie uur s middags kun je helemaal los, met je voetjes in zand. Kaarten kosten 15 euro. En ik zorg, zorg dat je er op tijd bij bent. Ze zijn te koop via script. En daar staat niemand minder dan... ...De Fire uit de USA te draaien. Carlo Leo uit Canada. En Daan Donk. Dit was de partyguide. Tot, uh, tot zover. En Dennis... Wat, ...wat zullen we doen? Willen we... ...Peter Gelderblom waiting voor? Of Gregor Salto... Gregor Salto. Un ...Unite. Ik hoef niet eens na te denken. Je hoeft geen eens na te denken. Hij heeft zoveel reacties vorige week hier losgemaakt. We gaan hem gewoon draaien. Zometeen in jouw set. Dion Sidney. Nu eerst. Gregor Salto unite. In de Carlos Babosa remix. Hou me hier tot 12 uur. Is het Grootse Dansvloer geopend. When we came together, I cannot win upon your defeat. No, no. See, all that matters is that we fulfill each other's needs. For too long we've stressed on the other one's effect. Yeah. It's time to recognize all the good things we both have. I want to be loved.